Mariel Hageman met het NOS Journaal. PVDA-leider Samson maakt zich zorgen over de toekomst van zijn gehandicapte dochter. Het VVD-PVDA-kabinet bezuinigt op de sociale werkvoorziening... en de PVDA-leider vraagt zich af wie er nog een plek voor hermaakt. Samson vertelde over zijn persoonlijke zorgen in een speech... op de politieke ledenraad in Amersfoort. De dochter van Samson zit op een speciale middelbare school en heeft daar leren lezen en rekenen. Maar volgens Samson grijpt de gedachte aan hoe het daarna verder moet hem naar de keel. Iraakse troepen hebben een belangrijke stad bij Baghdad grotendeels heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat. Op overheidsgebouwen wappert de Iraakse vlag. De autoriteiten willen voorkomen dat IS naar Bagdad oprukt. Ook in het noorden verliest de terreurorganisatie terrein. Koerdische troepen hebben daar de stad Zumar en enkele omliggende dorpen heroverd. De Koerdische troepen konden het gebied weer innemen na luchtaanvallen van de internationale coalitie. De Duitse Veiligheidsdienst maakt zich zorgen over de groei van het salafisme. In Duitsland leven 6300 aanhangers van deze radicale islamitische stroming... ...ruime verdubbeling in enkele jaren tijd. Volgens moslim, vooral moslims tussen de 18 en 30 voelen zich aangetrokken tot het salafisme. Die stroming maakt een scherp onderscheid tussen goed en fout... ...en dat spreekt jongeren aan die zijn mislukt en hun leven geen richting kunnen geven... ...zegt het hoofd van de Veiligheidsdienst. Rechtsextremisten en voetbalsupporters willen morgen in Keulen demonstreren tegen het salafisme. Bassist en oprichter van de legendarische rockband Cream, Jack Bruce, is op 71-jarige leeftijd overleden. De band Cream, met gitarist Eric Clapton, wordt beschouwd als een van de belangrijkste uit de popgeschiedenis. Cream verkocht in de jaren 60 miljoenen platen en was de band die het eerst platina kreeg. Dat was voor Wheels of Fire, waar ook het nummer White Room op stond. Bruce schreef en vertolkte de meeste nummers. Jack Bruce wordt beschouwd als een van de beste bassisten uit de popmuziek. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanaf koelt het af tot een graad of 9. Morgen eerst grijs met mist of nevel. Later geregeld zon. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Euro Breakdown. Met Maurice Mulder. 24 e jaargang, aflevering 42, 17 oktober. Tweede uur van de Euro Breakdown. Totaal aan de Euro Breakdown zitten de 17 stijgers. Vier blijven, 17 dalers, twee nieuwe binnenkomers...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 waiting as I dove into the waterfall So say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 Raan in deze lijst in de jaren 80 was hij ook die bestormde die al de hitlijsten en nou doet hij dit weer op nummer 15 Lenny Kravitz met de chamber op nummer 15 dus Lenny Kravitz. op nummer 14 vinden we Coldplay Sky full of Stars en we hadden net al de snelste daling die stond op nummer 40 Maroon 5 met animals 9 plaatsen gedaald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 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright all right. I got it all cause she is the Oké, okay, doe het goed. Op 12 vinden we Enrique. Oh nee, uh, Iggy Zelia, samen met Rita Ora. Black weer vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen. Vorige de hoogste positie is ook 12.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 zero fatal attraction so I take a dollar I don't want it. shh you used to Me mira, se me sube el corazón. palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico Porque que no salga el sol. Ja, dat Vinden we Enrique Iglesias? Inderdaad, bij Lando en een vrouw voor die Igazelia Black Widow samen met Riedora, en daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40.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 Gaan we gaan verder doorheen, scrollen, komen we op nummer 15 uit. Nummer Root van Magic. Op nummer 10 vinden we Nielsen. Sexy als ik dan. Op nummer 9 Bang Bang van Jesse J., Ariane Grande en Nicky Minhai. Op nummer 8 Sam Smith. Stay with me. Jordan net bij mij op nummer 11. Hier staat hij op nummer 7. En Iglesias met bij Lando. Kazak naar nummer 6 vorige week op nummer 4. Prayer and Sea van Lillywood en de Brick.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 Als de Samen we, set, free. we kijken naar de Airplay World Official top 100. Staats op nummer 8 met dit nummer. De hele Swift op nummer 7. Sam Smith op 6. David Kwete, Sam Martin Lovers on the Sound op 5. Magic Root op 4CR Chandelier op 3. En Maroon 5 met de nummer Maps op 2. En Lilywood en Prickboy C op 1. En dus nummer 8 van de Euro Racedown. Bang Bang, Jessie J, the Grande and Nicki Minaj. Number 9 and number 8 in handen natuurlijk van Ariana Grande But this time with Jessie J and Nicki Minaj ik denk dat uh, iemand die hier in heel gevangenisruimte zit erg blij met me is. Twee elkaar Ariane Grande. Hij heeft zelfs zelf tot het bureau laten gaan. Moet toegeven, geef hem nog gelijk ook. Nummer 7 slaan we over, de Magic van Root. Vorige week op nummer 6. Euro breakdown En wij gaan door met nummer 6 dus. Taylor Swift vorige week op 10 Shake it up Not too late. Got nothing Yeah. Op nummer 6 Taylor Swift. Shake it, off. Shake it off. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice En we gaan kijken wat we dit uur hebben gedaan. We ruim een half uur weer voorbij. Op 17 vonden we Shepard met Geronimo. 16 All of Me van John Legend. Op 15 vonden we Lenny Kravitz met The Chamber. Op 14 Coldplay, Sky Full of Stars. One Direction, snelste stijger van deze week op nummer 13. Vorige week nog op nummer 24 en was twee weken in de hitlijsten. Iggy Aslea samen met Ridoora, Black Widow op nummer 12. Enrique Iglesias met Bailando op 11. Gaan we naar de top 10. Sam Smith, stay with me. Daar de rode lantaarn dragen van. Ariana Grande met Break Free op nummer 9.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 Maar dit is allemaal geen mote. Let's slide it up, let's slide it up until our hearts catch fire Then show the world a burning light that never shines so bright. It's a feeling, it's a feeling that's worth dying for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 Met hun nummers, Tio My Girl. George Ezra Budapest op nummer 14. Bang-bang van JCJR, Janek Grande en Nicky Minhai op nummer 12 daar. Dan gaan kijken naar de top 3, All About That Base, Megan Trainer op nummer 3. Thinking Out Loud van Ed Sheerine op nummer 2. 10 plaatsen gestegen, vorige week nog op nummer 12. En de Veronica's Make your room and op nummer 1 bij de Australië Top 40.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 Shame, here comes the shame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 Het is een drie gezicht. Heerlijk. Lamp weer een mooie uitzending. Korte Zuid-Reekeldrijf, duurzame Kortrijf, Dor. Met de Jan's hand was hij naar Sjoggelduid. Sorry dat ik hierin. Ik zei de rek en nog veel meer. Artiesten, columnisten, alles komt er voorbij daar. Maar we gaan eerst naar nummer 2 toe. Lilywood en de Bricks in de Robin Schulz Remix. Vorige week nog op nummer 1, deze week dus op nummer 2. Ja, je hoort to know my number in dit nummer 2 vinden we hem, Lily Wood and the Brick. En de Robin Shultz remix, Prayer is Sea. Oh, aardig wat weken in de nieuwe breakdown. Vorige week op nummer 1. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Je hebt drie nummers nog niet gehoord als je goed geluisterd hebt. Dat is Keisha Hideaway. Kelvin Harris met Summer. Maar het is logisch, die zijn uit de hitlijst verdwenen. Daar hadden we er nog één over. En die staat op nummer 1. En dat is Megatrainor. All about that, Base. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa.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 I take the keys to my truck Hit the shop cause I'm faded Honey's in the streets, say money Oh we made it, it feels so good In my hood tonight The summertime skirts And my guys and can I All the gangbangers forgot about the drive-by You gotta get your groove on Before you go get paid So tip up your cup and throw your hands up